12 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Vanaf november kunnen er sneltesten worden ingezet. in de strijd tegen corona. Dat schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Bij de nu gebruikte PCR-testen duurt het 1 tot 2 dagen voordat er een uitslag is. Het EDVM onderzoekt 5 zogeheten antigeen-testen. Die zijn minder betrouwbaar, maar geven sneller een uitslag. Volgens die jongen kunnen ze een goede aanvulling vormen. Mensen zouden dan eerst een antigeentest krijgen en alleen als die positief is een PCR-test. Een lijfwacht van de Britse minister van Buitenlandse Zaken is op non-actief gesteld... omdat hij een geladen pistool zou hebben achtergelaten in een vliegtuig. Het Glock 19-pistool werd gisteren gevonden door een schoonmaker, meldt de krant The Sun... Het wapen lag in een holster op een stoel in een vliegtuig van United Airlines. De schoonmaker sloeg alarm. De politie kwam erachter dat het wapen van een lijfwacht van minister Raab was. De politie onderzoekt het incident. In een dagtijd zijn er in Duitsland bijna 2300 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat is het hoogste aantal in 24 uur tijd sinds eind april. Ook andere landen melden vannacht stijgingen, waaronder Indonesië, Mexico en India. 3,6 miljoen mensen hebben gisteravond de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge gekeken over aanvullende coronamaatregelen. Dat zijn er iets meer dan bij de vorige persconferentie. In het begin van de uitbraak keken wekelijks ongeveer 7 miljoen mensen naar de persconferenties. Een proef met nieu een nieuwe methode om longkankeroperaties te doen met behulp van een virtual reality bril is een succes... Chirurgen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zeggen dat ze veel gerichter kunnen opereren. Met een VR-brail kunnen ze als het ware door de long heen wandelen en precies zien waar de tumor zit en die verwijderen. Het weer. Het blijft overal droog. Er is wat sluibewolking. In het noorden 19 graden. In het zuiden kan het 27 graden worden. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, en zom, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu Goedemorgen Zandvoort. Als die bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles.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 Vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle lucht. Alles ziet er aan de als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg, en de bakkersvrouw rolt door het beest. Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt! Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n zoete geur.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 Uh, aan de telefoon hebben wij Tom van der Veen over de parkeerproblemen van hotels. Althans, over de gasten. goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u in de uitzending wilt komen. Ja. Uh, we hebben vanochtend over uh, het Astrid van der Veld gesproken over parkeren. En we krijgen straks ook nog wethouder Verrij. Maar ik heb begrepen dat ook de hotels wel uh, een mening hebben over het parkeerbeleid voor Zandvoort. Ja, ja dat klopt, ja. <laughs> Daar waren we al een beetje bang voor. Uh, maar ja, we geven u graag de tijd om het uit te leggen. Ja, uh, nou ja, de, de, de, de, de bang voor dat is, dat is zeker niet nodig. Wij willen heel graag uh, in gesprek en meedenken over oplossingen. Laat ik dat voorop stellen. Uh, het, het, het probleem uh, rondom parkeren, uh, dat het zich afspeelt als je in de Vondellaan woont... of van de Zandvoortslaan of van de Dr. Gerkenstraat... en dat als je thuis komt na een lange dag hard werken en dan twee kilometer verderop moet parkeren... Uh, ja, dat zie ik ook wel. Ik snap dat dat onwijs vervelend is... Uh, uh, ik denk alleen dat we het probleem, zoals het nu beschreven staat, vind ik het, uh, vinden wij het heel erg beschreven vanuit. Uh, uh, de verblijfsturist moet naar de rand van het dorp en er is het probleem opgelost. Ja. <laughs> en, uh, ik denk dat we dan te kort door de bocht gaan. Uh, ik denk dat we moeten kijken naar een integrale oplossing uh, uh, waarbij er uh, uh, uh, meerdere, meerdere aspecten zijn die voor belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de suggestie die in de vorige, uit, of het vorige uur gedaan werd van uh, laat de hotelgasten ter, met, misschien met een geëaduceerd tarief parkeren op een uh, aantal parkeerterreinen en laat een uh, pendelbusje door uh, Zandvoort rijden. Is dat een, uh, een idee waar we zeggen, nou daar worden wij wel warm van? Oh ja, dat is zeker een zekere mogelijkheid. Maar wat ik ook denk wat belangrijk is, wat je, wat je ziet in Zandvoort, met name in de zomerdagen, onze gasten komen uh, uh, met name op de warme dagen met storm uit hun oren uh, bij ons uh, voorbij, omdat ze gewoon geen parkeerplek kunnen vinden. Uh, en als wij ze vervolgens uitleggen waar de parkeerplekken zijn, uh, dan komen ze ernaar terug van, ja, ik heb een parkeerplek gevonden. Dus ik denk dat het, dat het al begint met, uh, laten we uh, aan het begin van Zandvoort uh, duidelijke meer neerzetten. Hier zijn onze parkeerplaatsen, laten we er ook bij zetten, zoveel parkeerplekken zijn er nog beschikbaar. Uh, dan weten uh, uh, uh, onze verblijfstoeristen niet voor waar ze moeten zijn. Uh, wat we daarnaast als hoteliers veel doen, is uh, A, verwijzen naar het openbaar vervoer. Ja. Uh, veel van onze gasten komen in groeiende mate... Uh, uh, met het openbaar vervoer. Maar ook bijvoorbeeld onze gasten uitleggen... Uh, als je in Haarlem, uh, naast die Ikea... Uh, het parkeerterrein... is er nog een parkeerterrein van de Nationale Spoorweg. Dan kun je gratis staan. Dan dus ga je voor 2 euro rijtje, uh, reisje naar, uh, naar Zandvoort toe. Ik denk dat dat een prima oplossing uh, ook kan zijn. Dus we hebben een park-and-ride oplossing. Ja. Uh, uh, voor, uh, voor onze verblijfstoeristen... maar met name ook onze, onze dagtoeristen. Uh, ik, ik, als ik kijk naar... De plannen die er nu liggen, vind ik dat erg geschreven vanuit de verblijfstoerist moet, moet het dorp uit, maar ik zie weinig over de dagtoerist. En wat we zien is dat in groeiende mate eh, onze toeristen met de auto naar ons dorp komen, mede ingegeven door corona. Uh, en, en eigenlijk hebben we niet echt een goede park-and-ride oplossing. Uh, dat vind ik gek. Uh, ik denk dat we daar juist op moeten inzetten. Uh, om zowel onze verblijfstoerist als onze dagtoerist uh, buiten het dorp te laten parkeren met het openbaar vervoer op ons fantastisch mooie station, uh, wat helemaal verbouwd is, uh, te laten binnenkomen en daar die stromen veel beter managen. Ja. Uh, ja. ja en als ze dan, als we daarnaast inderdaad voor bijvoorbeeld een Vondelaan... en dat de gra gratis parkeren opgelost uh, of opgegeven moet worden en dat we daar een oplossing voor moeten vinden, ja daar zijn wij het ook wel mee eens. Dat, uh, daar komen we wel uit. Ja. Uh, maar dan wel in nee. een integrale oplossing. En ook als ze dan. ...alternatieve plekken gaan verzinnen voor, uh, uh, voor de verblijfstourist... ...laten we dan goed kijken hoeveel verblijfstouristen hebben we nou eigenlijk... ...en welk percentage daarvan komt met de trein... ...of en welk percentage daarvan komt met de auto... ...en als we die auto's verkwijden, kwijt moeten, we hoeveel parkeerplekken hebben we nou nodig... ...in plaats van te zeggen, oké, okay, de verblijfstourist moet het dorp uit... ...die gaat maar naar de rand en nou, dat dan bijvoorbeeld halverwege de zomer erachter komen ook. Oh. We hebben maar de helft van de parkeerplekken beschikbaar. En nu? Ja, het heeft niet zo heel veel zin. Op het moment dat je de verblijfstoeristen dorp uitjaagt, dan krijg je de dagtoeristen die er al voor plekken nee, staan. Ja, precies. Ja. Nou ja, en daarnaast, die verblijfstoerist die is onwijs belangrijk voor ons dorp. Die geeft gemiddeld, hebben we vastgesteld in de toeristische visie 2016. Die geeft 20 euro per dag per persoon meer uit dan de dagtoerist. Uh, daarnaast hebben we als gemeente een uh, enorme inkomstenbron vanuit die toeristenbelasting. Um, dus ik denk dat we uh, in de parkeeroplossing zorgvuldig moeten omgaan met die verblijfsturist. En dat is eigenlijk uh, uh, nee, de, de, de inbreng vanuit, uh, vanuit de hotellerie. Laten we daar dan met zorg mee omgaan. En uh, wij snappen dat er wat moet veranderen. En daar zijn we het zelfs mee eens. Uh, wij vinden het ook niet leuk als onze toerist uh, binnenkomt met stoom uit zijn oren. Maar, als, maar laten we dan als... wel kijken, kijken naar het hele plaatje. Maar als de toerist met zo uit zijn oren binnenkomt... dan kunt u dus bij de reservering eigenlijk al gewoon meteen een, een, een, een parkeerkaartje van zandvoort erbij doen... en zeggen van nou, we moeten hier, daar en dan moet u zijn om te parkeren. En zo loopt u naar ons hotel toe. Dan uh, hoeft u niet eerst aan de balie te komen staan uh, sputteren. Ja, dat klopt. Ja. Dat doen we zoveel mogelijk. Maar u zult staan. hoeveel mensen uh, uh, uh, er alsnog het uh, uh, uh, langskomen en het dorp gewoon inrijden. En uh, uh, ik vertrouw mij erop dat alle hotels zoveel mogelijk de, de mensen uh, van tevoren informeren. Ja. Uh, maar ik denk dat het meehelpt op het moment dat ze dorp binnenkomen... En daar dan zien, dit is de parkeerroute, hier kun je parkeren. En dat we, als we uh, bijvoorbeeld voor een hotel geen parkeerplek uh, hebben of kunnen creëren, laten we dan zorgen voor een goede laad en losplek. Zodat die, uh, dat die uh, uh, gast eerst naar het hotel rijdt, dat is nog de eerste neiging. Die heeft namelijk een paar zware koffers in zijn, uh, in zijn auto liggen. Die gaat hij vervolgens uitladen, dat kan op een veilige manier. Uh, zonder dat het, uh, zoals het nu wel is gebeurd, uh, gewoon op de auto of stil staat op de weg of op de stoep. En vervolgens uh, begrijpen we hem naar een goede parkeerplek. Ja, maar een laat losse plek betekent weer een parkeerplek minder. Want dat betekent dat iemand even tijdelijk ja, mag op... staan. Ja, maar op het moment dat ik moet kiezen tussen een parkeerplek minder ja. en een veilige situatie... of die, die ene parkeerplek erbij en constant een onveilige situatie in ons dorp... dan kies ik voor de parkeerplek minder. Nou, dat is een, een hele mooie. Dus daar kan ik straks de wethouder vast blij mee maken. De hotelier zeggen, luister, weet je wat extra laten los plekken en wat minder parkeerplekken voor de hotels? Nou, dan is mijn... Dat is Want het is voor, de, voor het hotel, ja. hotel, moet je toch stoppen. Dus ja, dat is voor het hotel een parkeerplek ja, minder. Nog, nou ja, nogmaals, de hoteliers willen graag een integrale Stap. oplossing... waarin alle aspecten die we net bespraken uh, uh, worden meegenomen. En inderdaad, een later losplek voor het hotel. Op het moment dat er geen uh, parkeerplek is... dan uh, graag inderdaad een later losplek. Want wij uh, willen, en voor mij wil iedereen dat... namelijk een veilige situatie uh, op de weg hebben in ons dorp. Uh, dus dat, dat is het punt. En de, de, de, de, de steppen die jullie net van maakten, was wat mij betreft niet te kort door de bocht. Oh oké, okay. nee, ik bedoel het ook letterlijk voor het hotel, uh, uh, minder ja. parkeerplek, want dan anders heb je geen laatste losplek die voor de deur stopt, dat heeft ook geen zin. Ja, en, nogmaals, vanuit ja. de veilige situatie denk ik, ik denk dat dat, dat uh, het, uh, het, het een van de hoofdpunten is, laten we zorgen voor een veiligere situatie in ons, uh, in ons dorp. Uh, de bewoners bewonersbred wonen en dat we die verblijfstoeristen op een goede manier welkom uh, uh, heten. Uh, nou, en voor mij zijn dat de drie de, de hoofdpunten waar we met z'n allen naar moeten kijken. En uh, nou, gelukkig uh, uh, heeft mevrouw Verhey, uh, die u straks spreekt, uh, ons wel uitgenodigd om mee te denken over de plannen. Uh, en daar zijn we blij mee, want ja, nogmaals, uh, samenwerking uh, in, in samenwerking komen we er volgens mij hier, uh, hier wel uit. Ja, uh, uh, Astrid van de Veld van Gwz die ik het eerste uur in de uitzending hadden, die zei iets, de prachtige spreuk boven het uh, gemeentehuis. Dat je het niet iedereen naar de zin kan maken, of dat iedereen altijd wel wat je ook bedenkt, iets ergens commentaar op heeft... is het ja. niet zo dat wij in Zandvoort met z'n allen... eigenlijk altijd een beetje lopen te zeuren... over alles wat maar te maken heeft met overlast uh, van toeristen... die we wel heel hard nodig hebben... Uh, ze kunnen niet parkeren, ze maken rommel, uh, uh, ze, ze, ze, ze, ze nemen een lachgasballon, uh, ze drinken te veel, ze maken lawaai, uh, ze, ze gooien niet alles in de prullenbakken. De prullenbakken zitten vol, de prullenbakken deugen niet. Uh, parkeren overdrukt, de, de wegen zijn vol, de treinen zitten vol. We zouden misschien gewoon beter een, een rustoord aan zee kunnen worden. Ja, we hebben wel een heleboel werkgelegenheid en ondernemers kwijt. Dus het lijkt me niet zo'n heel goed idee. Ja, misschien is dat iets wat we de mensen ook wel eens kunnen laten weten: van oké, okay, wat betekent die parkeerdruk en wat, wat betekent dat economisch voor Zandvoort? Ja, nou ja, weet je, ik denk dat wij, denk dat als je in Zandvoort woont, dan woon je in een dorp waar uh, toerisme belangrijk is belangrijk voor, uh, voor ons dorp. Uh, voor de gemeentekast, maar ook voor onze ondernemers, uh, ja. voor alle mensen die een baan hebben uh, in die toeristische sector. Uh, uh, en, en op het moment dat je in, uh, in, in een stranddorp denkt te gaan wonen en daar uh, de volledige rust hebt in de zomer. Ja, dan word je misschien op de verkeerde plek. Uh, van de andere kant uh, hebben we volgens mij ook overlast vanuit, uh, vanuit het toerisme. Dat lachgas en de, de, de onveilige situaties die er afgelopen zomer ook zijn ontstaan. Ja, van mij moeten we daar, daar ook uh, met z'n allen over hebben en stevig tegen optreden. Uh, toerisme uh, kan voor mij prima hand in hand gaan met een, prima, een goede situatie. Uh, en uh, met name een veilige situatie. En ik denk dat je die toeristische stromen goed moet managen. En inderdaad oog moet hebben voor de bewoners, want die moeten hier net zo goed prettig wonen. Ja, Alleen, ik, geloof, ik geloof erin dat het hand in hand gaat en ik geloof er niet in dat, uh, uh, dat het uh, uh, tegen is en ik heb zo af en toe in de huidige discussie, um, ik heb de, een deel van de interview vanochtend gehoord dat, dat, dat het tegen is, dat het tegen een verblijfstoerist is en ja, dat vind ik echt onterecht en dat zou ik ook heel zonde vinden als de discussie die de kant op gaat, uh, want snijden we snijden onszelf mee in de vingers en heel veel van onze bewoners. Dat, uh, daar kan ik me alles bij, uh, bij voorstellen. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat uh, zo meteen uh, de wethouder hiervan uh, uh, over gaat zeggen. En ik hoop ja, goed, dat u inderdaad geluid. allemaal met elkaar de handen in elkaar slaat. En dat er dan een, een compromis uitkomt. We praten over uh, parkeerbeleid in Zandvoort al langer dan ik hier woon. Uh, ja. Dus uh, ik hoop dat we tot een conclusie gaan komen dit, deze keer. Nou, volgens mij willen alle partijen dat. Dus voor mij moet het lukken. En dat willen ze dat altijd al, Maar je moet genoeg water bij de wijn willen doen aan alle kanten. Ja, oké. Okay. Nou, uh, laten we ons best daarvoor doen. Oké, okay. nou heel veel succes uh, met de besprekingen. En we hopen op een goed parkeerbeleid waar iedereen zijn win kan vinden. Hartstikke goed, wij ook. Fijne dag. Okay. Luister naar Joy Division, dat klinkt op zich heel erg goed... maar het ging over Love Will Tear Us Apart. Dat lijkt wel op het Zandvoortse parkeerbeleid. Uh, dat verdeelt het dorp ook voortdurend. Aan de telefoon hebben we, als het goed is, inmiddels wethouder Ellen Verheij. En ja, en luisteraars, u raadt het al, het gaat weer over het parkeerbeleid. Ja, goedemiddag Roy. Goedemiddag. Alles goed daar. Ja, zeker met jou ook. Ja, het is hier uh, prachtig vertoeven in de studio. Ik uh, kan niet wachten tot de uitzending afgelopen is. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik gewoon lekker naar buiten wil. Ja, het is een mooie dag. Het is een hele mooie dag. Uh, nou, de zon schijnt, alles gaat goed. Anne Revenduij heeft het net gezongen. Uh, en wij willen nu natuurlijk heel graag weten, uh, de plannen van de gemeente... Uh, gaat iedereen daar helemaal gelukkig van worden? Wat betreft het parkeerbeleid bedoel ik dan. Ja, zo zeg ik, van alle plannen. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om de situatie te verbeteren. En wat je, nou ja, ik denk dat afgelopen zomer wel een heel, uh, ja, heel tekenend was. Dat de parkeerdruk in sommige wijken zo ontzettend hoog is. Dat dat echt, uh, ja, dat dat echt leidt tot grote onvrede. Ja, en, uh, maar ja, we hebben sprake net met de uh, hotelmensen, uh, uh, Tom van der Veen. En zijn een van zijn conclusies was dat bijvoorbeeld uh, het zou helpen als we betere bewording zouden krijgen. Uh, en dat we misschien ook gewoon wat uh, ja, zeg maar, laten los uh, of uh, kies and ride plekken voor de hotels uh, zouden moeten creëren. Zodat mensen die op de Zuid of op een ander parkeerterrein parkeren, wel hun koffers neer kunnen zetten, uh, in kunnen checken en dan snel naar de volgende plek kunnen rijden. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk ook precies wat een van de uitgangspunten is van uh, het nieuwe beleid. Ook ten aanzien van mobiliteit. Want je kunt hele mooie parkeerplekken hebben, maar de mensen moeten die plekken natuurlijk wel kunnen vinden. Dus het is heel belangrijk dat die bebording inderdaad verbeterd wordt. Um, maar we proberen ook wel om meer ruimte in de wijken te creëren. Uh, bijvoorbeeld door de, door de toeristen en ook de hotelgasten niet meer in de wijken te laten Parkeren. En dat betekent inderdaad dat ze bijvoorbeeld op het parkeerterrein De Zuid uh, uh, moeten parkeren. Maar er zal inderdaad nog wel gelegenheid moeten zijn voor laden en lossen. Uh, want uh, ja, je kan niet op de stoep gaan staan, bij wijze van spreken. Nee. Maar ik ben heel blij dat, uh, dat zij zich ook nu verenigd uh, hebben. En ik heb ook al gezegd, van, nou, ik ga graag ook in het gesprek over de verdere uitwerking uh, daarvan. En uh, nou ja, dat, uh, dat lijkt me in ieder geval een goede stap. En, uh, en, en Astrid van der Veld die had het over van ja, als je nu geld hebt. Dus te meer je erin gooit, op een gegeven moment haalt hij lekker op en dan kan je gewoon lekker blijven staan de hele dag. Uh, en zo krijg je, je kunt niet mensen kort parkeren op de boulevard of in het centrum. Nee, dat, uh, dat is uh, ja, Bij parkeerbeleid spreken ze ook wel vaak over een waterbedeffect. Dus als je ergens duwt, dan heeft het ergens anders effecten. En dat is wel wat je, wat je nu ook ziet. Dat, dat we hebben. ...wijken hier in Zandvoort waar gereguleerd parkeren is. En je merkt dat de wijken waar uh, geen beleid is, daar wordt de, is de parkeerdruk hoger. Maar datzelfde geldt met tarieven natuurlijk. Dat luistert heel nauw. Dus als de, de Zuid uh, straks, uh, nou ik noem maar even willekeurig wat tien keer zo duur is als uh, op straat parkeren... ...ja dan is het ook niet aantrekkelijk om daar te gaan parkeren. Dus je moet ook heel goed kijken naar die tarivering en ook kijken of je dat, uh, ja, hoe je dat slim kunt differentiëren. Ja, en een ander puntje uh, wat mij ook wel aansprak... is uh, de bordjes bewoners parkeren. Ja, ik geloof niet dat een Duitser, een Engelsman of een Fransman... Uh, uh, snapt wat een bordje bewoners parkeren betekent. Zouden we niet gewoon naar symboliek uh, toe moeten? Ja, dat is een terecht punt. Dat krijg ik ook wel terug van onze handhavers, Want die zeggen, ja, er staat eerst altijd een blauw blauwe bord met een P. Dus dan denk je, oh, daar mag ik dus parkeren. Want, en bewoners parkeren, dat... Ja, dat zegt iemand uh, niet zoveel. Dus om die uh, ja beter uh, toe te spitsen, ook op onze bezoekers... ik denk dat dat zeker zal helpen. Ja, want uh, we moeten natuurlijk uh, de bewoners hier en de zandwoorders... die weten wel waar ze mogen parkeren en niet mogen parkeren. Maar juist ja. de bezoekers, die, uh, die uh, hebben geen flauw idee. Dat klopt, dus daarom uh, is dat een, een, een punt... wat we ook mee willen nemen in de uitwerking... Dus, en de verwijzing, dus, dus waar zijn uh, de, goede, uh, ja, de grote parkeerplekken voor onze bezoekers. Maar ook wel duidelijk maken, welk regime geldt er nou in die wijk. Want dat is nu uh, niet altijd even helder. En gaan we ook naar een situatie toe dat we in heel Zandvoort voor alle Zandvoorters dezelfde tarieven gaan krijgen? Uh... Nou, dat is nog een punt uh, van uitwerking. Ah. En, en ook omdat je ja, wil gaan sturen natuurlijk uh, uh, op het. Maar het is in ieder geval wel de bedoeling om één regime te krijgen voor Heel Zandvoort. Maar dat nu hebben we, nou ja, verschillende regimes en in en de ene straat heb je een ander regime dan om de hoek. En dat, dat werkt ook wel verwarring in de hand. Maar wat de precieze tarieven uh, gaan worden, ja, dat zijn we nu nog aan het berekenen en dat wordt ook onderdeel van de ja, verdere uitwerking. Maar één regime betekent dus niet dat je overal hetzelfde tarief hebt voor uh, bewoners? bijvoorbeeld. Nee, binnen dat regime kan best nog wel differentiatie zijn. Ah, oké. Okay. Dat is uh, uh, allemaal verwarrend voor uh, uh, mij, dus ook vast voor de luisteraars. Eén regime, toch wel verschillende tarieven. Uh, en uh, als één huishouden nou vier auto's heeft, mag dat ook dan meteen? Mag wel, uh, maar... Ja. Ja. De, ja dat dat mag wel kijk we kunnen we mensen niet verbieden om om auto's uh, te verkopen of, of te kopen en um, maar het is en en we zien ook wel um, dat dat sommige mensen meerdere auto's uh, hebben maar wat belangrijk is is um, dat we straks um, hebben we in het coalitieakkoord gezegd van nou we willen wel dat de eerste auto uh, he, dat, dat die gratis is als het ware. Maar die auto's daarop volgen... Ja, die, die, die moeten wel vanuit kostendekkendheid uh, betaald worden. Uh, dus het, is, het, is, uh, ja, het wordt niet verboden om meer dan één auto te hebben, om het zo maar te zeggen. Oké, okay. en blijven ook gewoon bezoekersvergunningen bestaan in het nieuwe voorstel? Nou, wat we... Ik, ik maak even een onderscheid ja. zeg maar, tussen, tussen bezoekers. Waar we, hè, de toeristische bezoeker. En ik noem het dan maar even visite. Dus de mensen die, die je thuis te gast hebt. Uh, uh, wat dan ook. En uh, we gaan. Wat we willen is overgaan naar digitalisering. En als je met. Uh, dus, dus we gaan af van die papieren pas die je nu onder, achter de vooruit uh, moet doen. En we gaan over naar digitalisering. En dan kun je digitaal. Uh, regelen dat je visite kan parkeren. En in andere steden zie je dat ook, bijvoorbeeld hè, dat, dat je een bepaald saldo krijgt voor je visite uh, om uh, ja, bijvoorbeeld uh, om op straat te kunnen parkeren. En dat zijn dingen waar we, waar we gaan uitwerken, maar we willen wel echt af van, dat, van die papieren pas zeg maar. Dus het wordt een, een digitale mogelijkheid in plaats van zo'n kaartje Ja, ja. En is dat niet allemaal heel erg duur, al die prachtige technische oplossingen? Dat uh, vraagt zeker een investering, ja. Dus, uh, dat is, en, maar het voordeel is ook wel weer dat als je gaat digitaliseren... dat je ook de handhaving makkelijker kunt doen. Want je kunt dan met een scanauto langsrijden en dan, nou ja, dan pakt dat uh, uh, vanzelf op. Dus, dus uh, ja, het heeft ook voordelen. Het levert uh, zeker ook wat op, maar de kosten gaan wel voor de baat uit. Ah, Maar het is wel een terugwinningmodel, begrijp ik hieruit. Maar nou, uh, als iedereen zich keurig aan de regels uh, houdt, dan, uh, ja, dan, we, uh, dan valt dat dan ook wel weer mee. Maar dat zijn allemaal zaken die we nog verder moeten becijferen en, en uitwerken. Uh, want, maar het is het is uh, ja, dus we zijn, zitten eigenlijk nog op het niveau van de kaders. En heel veel zaken, hè, zoals wat precies de tarivering wordt... en, en waar, waar we wel uh, zelf niet zo'n parkeerautomaat neerzetten, et cetera... dat is echt allemaal nog in de fase van uh, verdere uitwerking. Ik heb je juist begrepen dat als je je niet aan de regels houdt... je veel meer bijdraagt dan het parkeerbeleid... want die boetes zijn niet gering. Ja, precies. <lacht> dat, dat bedoel ik. <lacht> ja, als, je, als je inderdaad je niet aan de regels houdt... dan, uh, dan, uh, dan, moet, ja, dan, dan moet je gewoon een boerkeuring krijgen en we zetten ook... wat. Ook met, met ingang van komend jaar willen we al vastwaarde inzetten, ook op handhaving. Uh, ja, omdat uh, ja, niet iedereen zich altijd netjes aan de regels houdt, zal ik maar zeggen. Ja, en wordt er ook nagedacht over extra promotie van het openbaar vervoer? We hadden de suggestie dat je bij de IKEA op het NS-terrein gratis kan parkeren... dan de terrein kan nemen voor 2 euro naar Zandvoort. Maar ik heb eigenlijk nog helemaal geen campagne gezien... bijvoorbeeld door Zandvoort Marketing in de gemeente... om te zorgen dat mensen zich ook bewust zijn... dat je overal beter naar Zandvoort kan komen met de terrein. Nou, ik denk dat, dat corona daar wel wat roet in het eten heeft gegooid. Want we hebben natuurlijk een, een prachtige investering kunnen doen en de capaciteit van ons spoor uit kunnen breiden. Alleen merkte je wel natuurlijk in, de, in, in maart uh, met de lockdown dat, dat, ja, dat het openbaar vervoer even, ja, veel minder werd, uh, werd uh, benut. Maar dat is natuurlijk wel de kracht van onze badplaats, is dat je hier ook zo goed met de trein uh, kunt komen. En die voorziening wordt, uh, ja, wordt heel goed al gebruikt ook. En dus eigenlijk wel waar we naartoe willen. Een algemene is, is dat Zandvoort gewoon nog beter bereikbaar wordt. Ja, met de trein, met de bus, maar vooral ook met de auto. Dus dat je ja, alle aspecten. Uh ...van de bereikbaarheid gebruikt om het, om het te verbeteren. Ja, ik snap dat het eerste wel. Overigens, ik reis gelukkig altijd met de trein. Ik heb geen auto meer en ook geen parkeerplaats. Dus die trein die zit gewoon stampvol en met mooie dagen. Dus dat gaat wel. Maar er zullen er misschien toch nog meer moeten gaan rijden... ...wil je mensen makkelijk op en neer kunnen vervoeren. En dus zodra je de bereikbaarheid met de auto verbetert... lijkt mij, denken mensen... oh, de file staan er niet meer. We rijden weer met de auto naar Zandvoort. Nou, er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk een heel belangrijke doelgroep die... die, die sowieso met de auto naar Zandvoort komt. Denk bijvoorbeeld aan onze Duitse bezoekers. Die komen bijna allemaal met de auto. En we moeten hen ook faciliteren. Dat vind ik heel belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat we niet ook moeten zorgen... dat je beter met de fiets kunt komen. Nou. Want je ziet zeker met de opkomst van de elektrische fiets... dat, dat uh, er veel mensen ook van verdere afstanden komen fietsen. En uh, het OV uh, moet ook... Uh, Goed draaien. En wat je wel merkt, vind ik, we hebben echt wel een goede investering gedaan in het spoor. Waardoor de standaard ook veel meer treinen kunnen rijden in de zomer. En dat was voorheen toch moeilijker. Dus wat dat betreft zetten we in op alle vervoerswijzen om de bereikbaarheid te verbeteren. Nou, dan brengt ons bij een, een paar laatste vragen. Namelijk de fiets. Uh, er wordt heel veel gedaan aan het parkeerbeleid. Uh, maar je ziet op heel veel plekken dat er onvoldoende plek is. Voor fietsen. Er zijn laadpalen voor elektrische auto's. Uh, maar ik heb nog geen laadpaal voor elektrische fietsen gezien bijvoorbeeld. Hoe gaan we daar de toekomst mee om? Want ik verwacht eigenlijk wel dat er steeds meer fietsen bij zullen komen. Dat uh, denk ik ook. Ik, uh, de, de elektrische fiets wint zeker aan populariteit. En uh, je moet dus ook daar wel voorzieningen voor hebben. En vanuit het verleden uh, merk je dat, dat uh, de fietsparkeerplek vaak minder... Uh, ...gebruikelijk was om dat bijvoorbeeld bij nieuwbouwontwikkelingen mee te nemen. Maar dat is dus wel waar we naartoe moeten. Want die fiets neemt nou eenmaal ook gewoon ruimte in beslag. En we hebben in het centrum al met die gele vakken geprobeerd om dat op een andere manier um, te organiseren. En ook um, de laadpalen is wel een, uh, een, een, een ding waar we echt wel naar moeten kijken. En, en moeten we niet bijvoorbeeld denken aan een, een fietsparkeerplek um, met uh, laadpalen. En wat ik ook wel zie in andere steden is dat ondernemers uh, zelf al bij hun horecagelegenheid bijvoorbeeld oplaadpunten uh, creëren. En dat, dat, zal wel, uh, ja, dat zal wel steeds naar de toekomst toe moeten we daar toch met elkaar ook, uh, ook in gaan investeren. Om te zorgen dat dat, uh, dat dat een voorziening is waar veel mensen gebruik van kunnen maken. Nou, dat klinkt als een, een, inderdaad een integraal uh, pakket. Het zal nog wel wat voet in aarde hebben in Zandvoort, denk ik... voordat we een, een definitief parkeerbeleid hebben. Maar laten we hopen dat u eruit komt met alle partijen. Ja, dat, uh, dat hoop ik ook. En, en daarom zeg ik, we doen dit echt om, om, de, ja, om de situatie uh, te verbeteren. Maar er zijn zeker nog een aantal stappen te zetten. Nou, heel veel succes. Uh, ik zou zeggen, geniet van deze prachtige zaterdag in Zandvoort. Ja, eens gelijk hooi. En uh, tot uh, de volgende uitzending. Ja, graag tot ziens. Bedankt. Dag. This is We hebben geluisterd naar Simply Red. met Money is too tight to mention. En dat ging niet over het parkeerbeleid, denk ik. We hebben aan de telefoon inmiddels uh, burgemeester David Molenburg. Goedemorgen, Roy. Uh, goedemorgen. Ja, het programma heet wel Goedemorgen Zandvoort, Maar het is al Goedemiddag. Oh, dat klopt inderdaad. Nou, ja, ja. Nee, ja je hebt gelijk. Ja, het is een, uh, ik heb er altijd last mee, hoor. Uh, ja. Het begint om uh, 11 uur met het programma Goedemorgen Zandvoort, Maar het wordt ineens Goedemiddag. Um, fijn dat u in de uitzending wilt komen. Ja, uh, we hebben natuurlijk gisteravond de persconferentie gezien. Of we hebben gehoord wat er allemaal besloten is. Um, en ja, er zijn weer nieuwe maatregelen gekomen. Um, ja, dat klopt. Um, er is in, in, een, in een zestal regio's die uh, door het kabinet zijn uh, aangemerkt als uh, zorgelijk, zoals dat heet... Uh, extra maatregelen uh, aangekondigd. Uh, die bevinden uh, zich voor een heel groot deel uh, op het gebied van communicatie. Met name in de grotere steden in de richting van studenten en, uh, en jongvolwassenen. Um, maar ook in de richting van bedrijven. Um, we zien toch dat er ook wel besmettingen op het werk uh, plaatsvinden. Uh, um, ja, en daarnaast zijn er uh, ook per, uh, per regio uh, een, een aantal andere maatregelen afgekondigd. Um, maar wat overal geldt, uh, en dat is uh, ja, dus een haagse maatregel, zijn ook beperkingen in de openingsterden van de horeca. Ja, uh, dat betekent dat wij uh, vanaf één uur of vanaf twaalf uur s'nachts de, de kroeg niet meer in mogen, maar er wel weer mogen blijven, maar er om één uur dan weer uit moeten zijn. Ja, nee, dat, dat klopt. Dat, dat is gisteren vanuit Den Haag afgekondigd dat ja. dat uh, in die zestal regio's gaat gelden. Um, ja, dat uh, inderdaad om 12 uur um, mag er niemand meer binnen. En dan moet het licht aan en om één uur uh, uh, moet dan iedereen ook uh, vertrokken zijn. Um, ja, dat geldt dus voor het kennemerland, uh, net zoals in Amsterdam en Haaglanden uh, en andere regio's. Het uh, is dus ook voor Zandvoort. Maar uh, dan vraagt het even een praktische vraag. Het licht moet aan. De meeste kroegen in Zandvoort zijn niet zo duister dat er geen licht aan is. Um, um, wat betekent dat precies, dat het licht aan moet? Nou ja, ik moest daar ook even goed naar kijken, naar die regel. Maar volgens mij is het de bedoeling dat er duidelijk wordt dat je richting een sluiting gaat. Dat zou in de ene kroeg misschien met een TL-bal kunnen, en in de andere kroeg zal het licht misschien iets harder gezet worden. Maar ik denk dat dat ook een kwestie van uitwerking is. Ja, dan gaat iedereen vanzelf wel naar huis, want we zien natuurlijk allemaal niet meer op ons best uit onder een TL-balk om half s s'nachts. Nee, je kan ook koffie gaan schenken. Dat is op feestjes ook altijd een effectieve manier om iedereen uit huis te krijgen... als je er klaar mee bent. Ah, ik hoor iemand met ervaring op dit gebied. <laughs> Adviezen voor de horeca. Nou, uh, het is even, even zonder gekheid. Het is natuurlijk wel een hele vervelende maatregel. Um, kijk, uh, voor een deel van de horeca in... Uh, in Zandvoort geldt dat die sowieso om 12 uur dichtgaan. Dat is uh, uh, de strandhoreca. Ja. Wat natuurlijk een enorm uh, groot deel van de horeca uh, omzet en, uh, en bezoek in, uh, in Zandvoort voor zijn rekening neemt. Maar goed, juist voor die uh, wat, wat kleinere kroegen uh, in het centrum... Uh, die al moeite genoeg hebben om ook met alle stringente maatregelen de boel te houden... is het natuurlijk wel een klap. Dus ik snap dat uh, de horeca daar enorm van baalt. Ja, en uh, de horeca heeft natuurlijk ook nog het uh, probleem met de terrassen. Uh, die mogen langer blijven staan? Nou, we hebben afgesproken dat uh, de, de maatregel... Hè, we hebben uh, meer ruimte voor terrassen geboden. Ja. Ook in combinatie met in de Halterstraat afsluiting op een bepaald moment. We hebben afgesproken dat we dat in ieder geval de komende maanden nog voortzetten zijn... met een beperkte tijdsduur. Ja, daar geldt ook dat in ieder geval die terrassen tot 12 uur mochten blijven staan. Uh, dus daar verandert op dat punt niet zoveel. Oké, okay, maar die mensen moeten dan... Uh, dan blijft hetzelfde. Maar die het wordt natuurlijk wel langzaam wat kouder. Alhoewel, nu valt het allemaal nog mee. Um, en ik hoor al mensen die zeggen... Ja, heb, dan moet ik misschien wat uh, warmtekachels uh, gaan ophangen. zodat ik uh, Want binnen kan ik die gasten niet herbergen. Nee, dat klopt. Nee, en dat, uh, dat is natuurlijk... Uh, maar goed, dat zie je... Uh, uh, en uh, uh, uh, natuurlijk in, in uh, grotere steden ook meer dat, uh, dat terrassen verwarmd worden met kachels. Nou, duur, duurzaamheidsoptiek kan je daar iets van vinden, maar uh, het is wel een mogelijkheid om mensen langer in de gelegenheid te stellen om, uh, om buiten op een terrasje toch uh, van een toontje te kunnen genieten. Ja, ja, maar ik bedoel zeker dan in de haltestraat heb je niet echt veel uh, echte grote terrassen. Met het Kerkplein is dat nee. natuurlijk geen probleem, daar kun je je terras makkelijk verwarmen. Uh, maar die tijdelijke terrasjes is dat wat moeilijker. Maar dat mag ja, ook. De... Dat, nou daar goed, dat laat ik zo zeggen. Dat is ook een kwestie van uitwerking. Ja. Um, en er is gewoon heel duidelijk afgesproken waar terrassen mogen staan. Um, ja, en als daar ruimte is om een interesse op te hangen of neer te zetten en uh, dat past binnen de regelgeving, dan denk ik dat er geen beperkingen op zijn. Maar nogmaals, dat is een kwestie van uitwerking en um, ja, het wordt inderdaad tot kouder de komende periode. Dus zullen de terrassen ook wat leger worden. Ja, en we hadden het hier net over dat uh, de jongeren overal de schuld van krijgen... Uh, dat ze, uh, voor al die besmettingen en dergelijke. Uh, uh, hoe gaat u met de jongeren communiceren? En, en uh, deelt u die mening? Ja, kijk, um, het lastige is dat, dat uh, je, je ziet inderdaad dat er bepaalde clusters zijn... waar uh, besmettingen ontstaan. En dat is op het ene moment uh, is dat in verzorgingstehuizen. Uh, we krijgen al keurige overzichten per dag... Nou, dan zien we bijvoorbeeld dat er bij bedrijven uitbraken zijn. Maar in de regel geldt dat met name in de studentensteden, waar jongeren nu allemaal weer met die introducties begonnen zijn, um, en nou ja, elkaar veelvuldig opzoeken en tegenkomen, dat daar relatief uh, veel uh, overdracht van, uh, van besmettingen plaatsvindt. Uh, nou, om daar de jongeren de schuld van te geven. Uh, het is denk ik, ongelooflijk belangrijk dat ook de jeugd, door de honger is van de ernst om maatregelen te nemen. Ik heb zelf twee kinderen van 18 en 21. En ik zie hoe lastig het is uh, uh, uh, in het dagelijks leven uh, als je net gaat studeren. Uh, ja. Maar toch, uh, uh, men is ervan bewust. En tegelijkertijd ja, wel optreden tegen de excessen. Ja, in Leiden waar 200 mensen veel te dicht, de jongeren veel te dicht, uh, op elkaar gepakt op een park uh, zitten. Uh, heel goed dat daar ingegrepen wordt. En tegelijkertijd blijven communiceren. Um, nou de gedachte die in ieder geval die de veiligheidsregio speelt is om dat ook met name meer via rolmodellen te gaan doen die uh, bij jongeren uh, bekend zijn. Uh, er wordt social media ingezet. We waren overigens de eerste gemeente die uh, via TikTok uh, uh, communiceerde, Maar dat was in de zomer met name om te drukten. Uh, dus je moet ook die, uh, die middelen benutten en opzoeken. En daar ook de, ja, de mensen voor, uh, bij betrekken die daar verstand van hebben hoe je die jongeren benadert. Kijk, de eerste gemeente die je via TikTok communiceerde... Zandvoort uh, is uh, duidelijk op de goede weg... wat betreft het uh, communicatiebeleid met jonge mensen. Nou ja, dat, ik, ik vond het ook heel leuk. Uh, ik, ik kreeg te horen, ja, we zijn de eerste die dat gedaan hebben. En dat was toen met name... toen, uh, toen er heel veel mensen tegelijkertijd naar Zandvoort wilden... hebben we ook dat middel ingezet. Um, maar goed, dat, uh, je moet als gemeente dat je, uh, ja, de, die kanalen zoeken... waar je de mensen ook uh, kan, uh, kan bereiken. En gaan we nu ook uh, bijvoorbeeld wel meer doen voor, uh, in deze omgeving voor de mantelzorgers en dergelijke. Zoals u misschien weet ben ik zelf ook een mantelzorger. Uh, en nog steeds uh, krijgen we als mantelzorgers geen mondkapjes, jelletjes om je handen schoon te maken als je een oudere komt uh, verzorgen. Nee, dat is op dit moment geen specifiek beleid voor. Wat wel zo is, is dat er wel nagedacht gaat worden... om met name mensen die kwetsbaar... Uh, situaties zitten. Dus dat kunnen mensen zijn die zelf of een broze gezondheid hebben. Dan wel uh, mantelzorger zijn. Meer in de gelegenheid te, te bieden om uh, ja, op bepaalde momenten in een rustige omgeving te kunnen winkelen. En uh, uh, hoe heet het, hun, hun boodschappen te kunnen doen. Um, maar goed, dat is ook uh, heel, uh, ja, zeggen, primair ook aan... De, de winkels en de retail zelf om daar ook op in te spelen. Maar daar gaan we in ieder geval wel, uh, en dat is ook onderdeel van de maatregelen... die gisteren af kon, dat zijn de afspraken al gemaakt. Oké, okay, dus je gaat wel in overleg met uh, de ja, winkeliers en standwoord... en de ja. supermarktondernemers ja. om te kijken of we ja. toch weer die ja. uh, uurtjes kunnen inlassen. Ja. Uh, in ja. Tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen dat uh, ik ook veel oudere mensen ken... die dat dan toch alweer stigmatiserend vinden. <laughs> uh, dus niet iedereen daar de handen voor op elkaar uh, uh, zet.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 Ja goed, kijk, wat ik gewoon zie is dat uh, alle ondernemers hun stinkende best doen. Ja. Um, echt gewoon, uh, eh, en je, je zal maar ondernemer zijn in deze tijd en je zal het maar uh, voor je kiezen krijgen. Uh, en tegelijkertijd ook te maken hebben met het publiek wat inderdaad vaak s'avonds wat losser wordt, wat drinkt, net weer eens eventjes uh, uh, uh, vergeten uh, hoe de maatregelen zijn.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 en hij doet uiteraard zijn stinkende best. Uh, maar ja, als die gasten dan uh, uh, elkaar om de hals vliegen, dan moet je er steeds tussen gaan staan. Uh, ja, maar ook moeilijk met anderhalve uh, meter. Dat zou betekenen dat je uh, in elke C een BOA uh, moet neerzetten. Oh nee, nee dat kan uh, En um, op zich, er is uh, beboet. In het begin wat minder. Afgelopen zomer heeft de politie uh, iets wat strenger geweest. Maar ook daar geldt, uh, het is ook primair de eigen verantwoordelijkheid van mensen. En, en nogmaals, het is lastig dat we ondernemers mensen erop moeten wijzen.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 Um, en dat was heel mooi weer. Uh, en dan krijg je dus ook uh, dergelijke toestanden. Ja, nou dat was heel bizar. Euh, want het was een doordeweekse dinsdag waarop euh, waar ineens uh, heel veel uh, uh, mensen, waar ze allemaal dan vandaan komen. Ik, euh, <hijst> ik, ik, ik heb het idee dat thuiswerken uh, wel een extra dimensie heeft gekregen die dag, uh, uh, moet ik heel eerlijk zeggen.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 ...voor het Noord, geheel Noord- en Zuid-Holland... ...de code uh, dusdanig is afgekondigd. Uh, dat daardoor ook... ...ja... ...de staart van dit seizoen... ...wat voor heel veel uh, pensioenhouders... ...en heel veel hoteleigenaren... Uh, ...nog een mooie tijd dreigde te worden... ...dat daar ja. toch weer een kink in de kabel komt. En dat is ook weer gewoon een economische we met elkaar doormaken. Ja, nou, ik, we kunnen hopen... Dat, uh, ...dat we nog een paar mensen... ...uit uh, eigen land kunnen verleiden... ...om uh, een weekendje zandvoort te boeken. Dat sowieso. Laten we dat hier ieder geval wel proberen. Welke. Bedankt. Bedankt voor uw bijdrage. Graag gedaan. Fijne dag. Fijne uitzending nog. Hoi. You shrugged your you turned and you looked my way. Oh, you would have died, and you'd have spared me alive if I'd have said what I wanted to say. So being polite, said, so "What you doing night. You said, "Just so happens I'm free." You got all the right curves and all the right words, and that's all right by me. Oh, Carol, you got me eating my heart away. You got me down in my night. and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 Speciale dame, als ik het zo beluister. Ja, wat, uh, uh, wat een vrolijk nummer zo uh, richting het einde. Ja, ja, ja, maar we hebben geluisterd naar O, David, o. David Molenberg, onze burgemeester. <lacht> uh, uh, die gelukkig wel uh, aangaf dat uh, iedereen is zijn antwoord... heel erg zijn best doet om te zorgen dat het niet verkeerd gaat. Ja, zeker. En uh, ook uh, wat mij dan zelf opviel natuurlijk over die jongeren. Dat hij uh, uh, het echt wel snapt hoe moeilijk het is. En dat hij daar ook echt begrip voor toont. En dat vond ik in ieder geval wel mooi... Uh, dat hij dat deed, zoals hij dat ook doet over andere groepen in Zandvoort. De ondernemers natuurlijk, vooral... Hij laat iedereen in zijn waarde en leeft met iedereen mee... en probeert zo goed mogelijk er met iedereen uit te komen. En dat is wel een compliment dan van mij... en ik denk ook van jou aan onze burgemeester. Ja, ja. hij stelt zich terecht als, op als een goede burgervader. Een uh, hand op de schouder of uh, een klopje... Oh nee, geen hand op de schouder, anderhalve meter. Ik, ik, zelfs ik moet er nog aan wennen, je merkt het. Ja. Oké, okay, nou maar de, helaas, we moeten het programma alweer afsluiten voor vandaag. Ja, het was heel erg gezellig. Uh, we hebben nog wel een aantal mededelingen. Er is natuurlijk uh, met al deze maatregelen nauwelijks een uh, agenda. Maar wilt u weten wat er gebeurt in Pluspunt... dan kunt u kijken de Zandvoortse krant of uh, op de Facebookpagina van Pluspunt. Want daar zijn nog wel een aantal activiteiten. Uh, ik ga in ieder geval bedanken uh, mijn collega die u net ook in de uitzending hoorde. Jelma Koper die de techniek heeft verzorgd. Cor Draaier, die uiteraard de muziek verzorgde. Gert van Kuik, die de hele week in de weer geweest is... met de redactie om dit programma voor u samen te stellen. En u heeft geluisterd naar uh, Roy Donga, die de presentatie deed. Um, dit weekend op ZFM, want we hebben nog heel veel meer. Naast Goedemorgen Zandvoort is er nog veel meer te beluisteren. Straks van uh, 2 tot 5 zitten Albert-Jan Vos en Rob Harms hier... met hun Zandvoort, uh, programma Zandvoort op zaterdag. En zondag begint u de dag goed van 10 tot 1 met ZFM Jazz door onder meer Jeroen van Sluisdam gepresenteerd. En ook morgen zitten hier Rob Harms en Albert-Jan Vos... met verslag door Jelmer Koper en Lucie van Brugge... van de fitnesstest voor 55-plussers in de Corver Sporthal. Daar kunt u natuurlijk ook nog gebruik van maken. Voor onze verdere programmering checkt u www.zandvoort.nl. En ik zei dat u daar nog gebruik van kan maken... dan moet u wel eventjes op de website of de Zandvoortse krant kijken... Uh, uh, hoe u kunt opgeven. Want u moet wel een afspraak maken om uw fitness te laten testen. Uh, blijft u op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt bij ZFM. U kunt uh, op onze Facebook -kijk pagina kijken voor de laatste updates. En download de ZFM app. En blijf op de hoogte van alles wat er speelt. We gaan nu luisteren naar Orinoco Flow with Sail Away.